you. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne is ontevreden over de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt... over de doorvoer van landbouwproducten uit Oekraïne. Onder meer tarwe, mais en zonnebloemzaad gaan via landen in Oost-Europa naar de wereldmarkt. Oekraïne wil dat die producten ook in die Oost-Europese landen zelf weer op de markt komen. Onder meer Polen hield de afgelopen weken Oekraïns graan tegen... dat goedkoper is dan graan uit eigen land om de Poolse boeren te beschermen.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 De politie heeft in een bedrijfspand in Oosterwijk vuurwapens en munitie gevonden. Agenten kwamen de wapens op het spoor nadat er gisteravond melding was gedaan van een schietpartij. Ze vonden ook een man die in zijn hand was geschoten. Hij is na een behandeling gearresteerd. De huurder van het pand waar de wapens zijn gevonden is ook opgepakt. Net als twee andere mannen die zouden zijn weggereden bij het bedrijfspand in Oosterwijk. In de buurt van chemisch bedrijventerrein Gemmelot in Zuid-Limburg zijn enkele treinwagons op elkaar gebotst. Twee tankwagons liepen uit de rails. Volgens een woordvoerder waren ze zo goed als leeg en zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er is ook niemand gewond geraakt. Voor de zekerheid heeft de brandweer de omgeving afgezet.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 van uh, u 2 van uh, Zandvoort op Zaterdag. Lekkere disco. Heerlijk hoor, weer uh, terug in de tijd... met uh, deze van uh, Alexander O'Neill. Je hoorde What's Missing. Nou, wij houden alles uh, in de gaten... hier uh, bij Zandvoort op Zaterdag. Dus bij ons mis je helemaal niks, uh, Benno. Want... Uh, je zit ook bovenop het nieuws voor de 112-meldingen. Ja, en uh, dat begon eigenlijk uh, vanochtend heel, heel vroeg... om um, heel precies te zijn, om 3 uur 35 vanochtend... in de Tedding Berghoutstraat in Haarlem... voor een woningbrand, een zolder, daar was brand uitgebroken. Op 3 uur 56 was er in... Um, even, dat was, oh, toen werd het middelbrand, uh, dat is dus een opschaling... dat er meer... Um, uh, meer brandweerpersoneel en materieel ter plaatse moet gaan. Toen om 5.24 uur 24 was er een brand in de woning in Florence Nightingale straat in Harlem. En dat bleef gelukkig wel redelijk klein. Dat was met de normale eenheden was dat te doen. Toen brok er om 6.36 uur 36 uit, uh, brand uit in de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. En dat werd ook middelbrand. en Dat had weer met elektra te maken bij een, bij een bedrijf. Dat werd dus aardig opgeschaald. En zo ging het eigenlijk de hele dag een beetje door. Brok. Ze de druk dus. Ja, en dat hebben ze nog steeds. Want uh, om 1313 was er een woningbrand in Beverwijk. En dat werd uh, niet opgeschaald. Dat kon ook de normale... Nou ja, normaal betekent eigenlijk twee uh, tankauto's spuiten. Twee bluswagens, plus een ladderwagen en misschien wat waterwagens. Ja, is tegenwoordig uh, dat je de waterwagen ook uh, moet hebben, hè? Toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Het, uh, ik weet niet hoe het in Zandvoort zit, maar Heemster. ...krijgt allemaal post over dat het waternet... ...de brandkranen nu uh, al weg gaat halen uit, het, uit de straat. Dus uh, daar zijn ze volop mee bezig... Nou, dan gaan we naar vanmiddag. 1350 was er een reanimatie in Bennebroek. Daar ging de Bennebroekse brandweer naartoe. En toen waren er een grote klapper om even over acht... nee, niet acht minuten over twee, zo moeten we zeggen. Dat was een auto die tegen een, lantaarn, tegen een verkeerslicht reed aan de Drie Merenweg in Vijfhuizen... En daar gingen twee ambulances, eens even kijken... er gingen wel eh, vier brandweerauto's naartoe. En, eh, en ook de trauma heli is daar ter plaatse geweest. Tenminste, gealarmeerd maar of hij ter plaatse is geweest... dat uh, kan ik hier niet uh, uit duidelijker uitkrijgen, Ook niet uit de foto's die bijvoorbeeld op het Hamers staan. Dus, uh, ja... Het, uh, het ja, er weer... gebeurt weer een hele hoop. Ja, ondanks het mooie weer uh, doen de mensen... Ik bedoel, ik zie hier een foto, is gewoon een, een verkeerslicht uh, helemaal krom gereden. Hoe, hoe krijg je het van elkaar, denk ik altijd. Gelukkig is het uh, wel op uh, Koningsdag uh, rustig gebleven. Ja, was... dat wel. Het ja, was een rustige dag. Ja, ja. ja dus je... dat is mooi. Ik heb dat toen nog uh, gevolgd op dat P2000 en dat viel reuze mee, aan. Ja. Zeker. Nou, dit uur, uh, wat gaan we allemaal doen? Ja, we gaan het natuurlijk wel een stuk gezelliger maken. Want we gaan gezellig uh, straks naar Jan van der Lede met voetbal. Tegen Jong Holland uit uh, Alkmaar. Ja, en verder hebben we het over uh, evenementen. En niet alledaagse evenementen. Het was, uh, dus pak je agenda, want het speelt zich een beetje allemaal in de toekomst af. Dus dat is wel leuk. En. Uh, ja, en dan gaan we nu naar muziek, want ik heb een kriebel in mijn hoofd. Ja, en, en de sprintrace krijgen we ook uh, trouwens zometeen om uh, half vier. En die gaan we voor je volgen daar in uh, Azerbaijan. En uh, uiteraard een grote hebben om de race te winnen is uh, Max Verstappen. En onze eigen Nick de Vries die uh, start zometeen vanaf uh, de plek nummer 20. En Max trouwens uh, P, uh, P3 uh, tijdens uh, die sprintrace zo duidelijk om half vier. Wij gaan het hebben over geld en wel over Dirty cash. You just steep you pee. Ik zou bijna zeggen, dat waren nog eens uh, mooie tijden van de Dirty Cash. Je hoorde de singer van uh, Stevie V. Wij gaan naar het voetbal, want vanmiddag wordt er uh, weer gevoetbald. En uh, daarvoor gaan we naar Jan van der Leden vandaag in de Alkmaar. Jong Holland tegen SV Zandvoort. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, ja, ik hoorde net al uh, na een kleine babbel die jij gehad hebt met collega Benno... dat we veel uh, geblesseerden hebben vandaag. We hebben... Geen selfie, met een gescheurde huidspier, We hebben Kast met een hamstringblessure, We hebben milan met een knieversuur. We hebben een but met een kuitversuur. We wel een kuitversuur. We Jeetje, een... jazeker. Die heeft, die heeft gisteravond gezauwd En Die heeft ook uh, verrekking opgelopen. En hoe is uh, dat uh, op dit moment opgelost uh, op het veld? Uh, Mo, is, Mo is weer terug, ons links weg. Dus dat is, dat is wel lekker. We hebben meest in staat veld en nog twee jongens uit de jeugd, de onder 18. Dat is Jaden en Guru. En de achternaam die ken ik niet nog. Ik zal nog gaan navra navragen moeten. Maar dat zijn ja. jongens uit de jeugd. Ja, oké. Okay. En die uh, ja, spelen ja. nou in, in het eerste. Ja, ook voor, uh, voor uh, die jongens natuurlijk wel leuk om uh, te doen lijkt mij. Ja, natuurlijk. Ik weet nog uit, uit mijn eigen joog dat het gewoon een eer was als je, als je dan mee mocht doen. Dat was geweldig. Ja, en dan uh, extra fanatiek uh, natuurlijk, dus uh, vandaag uh, Jong Holland uh, even onder handen nemen. Ja, nou ja, je weet het hé, Jong Holland. Die ja, ik weet een het. Een, echt een angstkeek vroeg. ja We hadden het net in de auto over, volgens mij. Uh, ik heb me niet herinneren dat we hier op punten gepakt hebben, moet ik eerlijk zeggen. Nou, daar moet verandering in komen, Jan. Ja, ja, ja, toch? dat moet zeker. Jazeker. Ja, zeker. Nou, uh, ja, we zijn uh, eigenlijk net, uh, net gestart. Uh, kan je alvast uh, wat vertellen over het begin van de wedstrijd? Hoe staat het ervoor? Nou, het is wel Jong-Holland uh, wat uh, doodslappen. Ze nemen nu een vrije trap. We al er is niet, maar ja, die gaat erover. Dus uh, ja, <tie> ze zijn eigenlijk wat sterker. Oké, okay, nou, jij houdt uh, de wedstrijd uh, in de gaten en... Uh we horen straks meer van je. Jan, we houden het hier even bij. Ik hou het bij. Oké, okay, ja. dankjewel. En we komen straks bij je terug. Doei, dat was uh, Jan van der Leden, Benno. Ja. ja, normaal gesproken, althans, vorige week zijn we ermee begonnen. Het draaien van uh, vinylplaten. Uh, ja, ja, ja, Want toen ja, was ja. het uh, Record uh, Store ja. Day, eh, ja, ja, vorige ja. week. En nou ga je er gewoon vrolijk mee doen. En nou ga je gewoon, nou heb ik de dus smaak verpoken hoor. Dus uh, we gaan ja. gewoon uh, lekker door. En uh, moet je horen, deze. Ja. Ja. Die kwam ik, uh, uh, althans, moet, moet u wel starten en ja. kijken. Oh ja, dan doen we het gewoon uh, zo. Deze kwam ik uh, tegen. Eens even kijken wat hij uh, uh, doet. Ze horen hem mijn of niet? Ik hoor niks. Nee, ik hoor hem ook niet. Nee. Hmm. Oh, wacht, ik moet dit knopje hebben. Oh, wow, oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, dat doen we zo. Mooi. Ja. <laughs> maar dan hoor je ook echt dat het uh, vinyl is, hè? Zo ging het uh, vroeger ook. Beetje kraken. Uh, beetje kraken, stroomstoringen eroverheen en dergelijke. Ja, ja. Maar wel het hele mooie geluid van uh, vinyl. En dat deze plaat, ja, dat is gewoon uh, meteen een uh, topper uh, die we voor je gaan draaien. In de vinyl uh, top 25 van onszelf. Hier is uh, Stop Loving You van Toto. Nou, vraag het maar aan de echte vinyl, liefhebbers Benno. Ja. Dit geluid klinkt toch veel beter dan een mp3'tje. Ja, zeker. Joh, als je dit geluid hoort, ondanks de kraakjes, die horen er ook gewoon bij. Het is lekker, joh, de Stap de single van Toto die we draaiden vooraf uh, vinyl. En dat hoor je weer wel duidelijk aan het begin, hè? Toen het even fout ging met het starten van de plaats. Ja, maar dat vind ik ook wel een enige charme hebben. Ja, dus, toch? Ja, precies. Zeker. Nou, we gaan het hebben over hele andere dingen, ja, even, nou, Ja, bericht, even van de greep uit de persberichten die wij afgelopen week kregen. En dat is een van de gemeenten van Zandvoort, dat. Uh, de Halterstraat die wordt weer afgesloten en dat gaat uh, beginnen dat vanaf vrijdag 30 juni tot en met zondag 10 september dagelijks, dagelijks, vanaf zee, 5 uur s middags tot uh, 2 uur s nachts, uh, even uit mijn hoofd, dan wordt de Halterstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er komen uh, dranghekken met verkeersregelaars en die... Uh, om de alles in goede banen te leiden. En uh, nou, ja, Dat is vorig jaar, uh, vorig jaar was het ook zo. He? Ja, uh, toch uh, van, uh, van de coronatijd, hè, daar kwamen we toen ja. uit. Oh, ja. En om uh, ja, de ondernemers een uh, hart onder de riem te steken en dat ze het terras ietsje uit konden breiden, hebben ze eigenlijk dat ingevoerd. Ja. Maar dat is, uh, beviel goed, dus vandaar uh, ze gaan dit jaar ermee door. Ja. En men denkt erover na van hoe we dat uh, zeg maar permanent, of nee niet permanent, maar. Uh, uh Afsluitingen, want dit is natuurlijk een zeer kostbaar uh, gedoe. Uh, niet zozeer die, die hekken, maar vooral die, uh, die verkeersregels. Ja, ja, uh, ja, ja. Die, die staan er maar. Hè? Ja, die staan er maar. En dat is natuurlijk uh, van uh, vijf uur s middags tot twee uur s'nachts. Uh, <lacht> een mooie baan, hè, Benno? Tel uit je een winst wat dat op uh, al die maanden gaat kosten. Dus uh, daar willen ze, denk ik, op termijn af. En er moet een technische uh, oplossing voor komen. Uh, overigens kan je wel met je fiets door de halterplaats. Ja, dat vond ik uh, verleden jaar al een dingetje. Ik denk, uh, dan gaan ze met een elektrische fiets oh ja. doorheen. Met 25 kilometer. Uh, dat hoop je, 25 ja. kilometer. Ja, ja. Dus, uh, maar verleden jaar is dat uh, gelukkig uh, goed gegaan. Oké, okay. niet veel mensen met de fiets. Nou ja, of, of ja, is toch... ja, juist wel, maar uh. geen, uh, geen ongevallen of zo. Oh, ja, ja, ja. Dat Albert met een, uh, met een blad <laughs> met bier uh, in één keer door de lucht heen vliegen. Ja, ja. ja. Oh, dus, nou ja, goed, uh, dan nog een ander persbericht. Uh, met de titel Noord-Holland uh, is de meest populaire bestemming uh, voor vakantiewoning in de meivakantie. Waar Nederland vorig jaar de meest gekozen bestemming was in de meivakantie, is dit jaar België. Ons eigen land daalt naar een tweede plek. En uh, daarachter komt Duitsland. Uh, Nederlanders boeken hun vakantiewoning het liefst niet al te ver weg. En Noord-Holland is de meest populaire bestemming in eigen land. Um, Noord-Holland is met 22% van de boekingen deze meivakantie erg populair. Zeeland met, uh, is met 15% gestegen. En, um, en de derde op de tweede plaats uh, is... Uh, nee, van de derde naar de tweede plaats. En Limburg is op een derde plaats vervangen door... Overijssel. Dus uh, Limburg is nog verder weggezakt. Hoor. Ik, dacht, ik dacht altijd dat uh, Limburg toch wel erg populair ja, was. Ja, dat dacht uh, ik ook. Ja, ja. Maar het is gewoon uh, Noord-Holland en dan uh, met name Sandvoort uh, uh, natuurlijk. Dat, dat natuurlijk. En dan komt er een hele tijd niks natuurlijk. Uh, dat is, uh, als je naar de procenten eigenlijk kijkt... Dus, uh, nou, uh, Noord-Holland doet dat goed en inderdaad uh, Zandvoort en daarna een aantal steden natuurlijk als Amsterdam, Haarlem, dan, uh, die zullen ook wel een, een aardig uh, duikje in het zakje We hebben het doen. over een paar miljoen mensen per jaar, hè? Ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Iets te uh, Zandvoort heeft, uh, ja, als we het over bezoekers hebben, 5,3 miljoen, dacht ik. Uh, ja, zoiets. Uh, uh, yeah. Dus uh, 17.000 inwoners, maar we, toch wel iets, uh, ietsje meer. Ietsje uitgebreider. Ja, ja. ja Helemaal in de zomer. Dus ja. uh, vandaar ook uh, veel uh, gezelligheid en de cafés. Precies. En uh, met een uh, afgesloten haltestraat ook uh, deze zomer weer. Dus dan kun je lekker uh, genieten daar van een uh, zonnetje en een drankje erbij en een hapje erbij. Allemaal mogelijk hier in Zandvoort. Wij hebben lekkere muziek voor je, Yubi 40 in Afrika Bambata. Ook weer zo'n lekkere gauwouwe. Weer van MP3 we ditmaal de single Reckless. We can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 Bij de Softwaardse Radio hoor je Yubi-40 en Afrika Bambaga. En uh, de single uh, Reckless gaat bijna beginnen daar in uh, Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee, uh, Benno. Ja, leuk. We hebben het over de sprintrace, 17 ronden... Maximaal een uur mag de race duren. Ja, ik had even gebeld. Hè. Ik denk, geef ons nou ook eens een race in een radio-uitzending... die binnen onze uitzending ook valt. Nou, het dus, gebeurt gewoon. Ja, dat is niet te geloven. Dus ik ben wel blij met die sprintrace. Vandaag gaan we eerst de kwalificatie voor de sprintrace. En ja. Ja, toen dachten we dus dat Nick de Vries helemaal achteraan zou starten. Maar je hebt nieuws. Ja, uh, hij start niet achteraan. Het is, uh, er staat nog... Uh, Esteban Ooskorn... maar die start vanuit uh, Pitstraat. Dus... Um, ja, dat... Uh, dus Nick die, uh, ziet iemand door in zijn spiegeltjes. Dus, maar goed, hij moet natuurlijk even opschieten. Hè, dat hij heeft, uh, Zeker. Hij moet er een paar uh, inhalen. Ja ja, ja, ja, ja. In ieder geval in de top 10 uh, moet hij zien te komen. Dat, uh, nou, op, we gaan het uh, in de gaten houden zo dadelijk. De start van die race, uh, Benno. Ja, de wagens staan opgesteld... En en uh, straks de opwarmronde natuurlijk. Uh, is dat tegenwoordig nog zo? Ja, ja, ja, ja. En dan, uh, nou, dan gaat de race van starten. Vind ik wel mooi trouwens. Al die lampjes die tegenwoordig op die auto's zitten. Net als ze de alarmlichten aannemen. Uh, er zit veel meer licht op tegenwoordig op die auto's. He? Dat is wel bijzonder. Start, ja, voor, start... voor, voor Max een beetje vreemd trouwens. Twee auto's uh, ja. voor zich. Nou ja, hij is... Hij is, hij is... Schreef zelf uh, of liet uh, optekenen. Ik hoef hem er maar één in te halen. Dus. <laughs> dat is waar. Ja, zeker. Ja, ja, ja, dus nou, we houden de race uh, in de gaten. Half vier soort evenementen gaan doen meteen. Ja, is, oh ja, ik zal, uh, ja, ik zal in ieder geval één evenement alvast aanhalen. En dat heeft weer te maken met onze liefde voor het vinyl, de LP's en de singles. En dan moet je echt wel je agenda trekken, want dat ligt nog ver vooruit. Maar goed, je kan al kaarten kopen. En het is het Haarlem Vinyl Festival. Dat begint uh, op vrijdag 29 september. Tot en met zondag 1 oktober. En dan komen ook allerlei artiesten naar de VIL in Haarlem. Hè, dat, uh, het, uh, wat we vroeger het concertgebouw noemden. En uh, artiesten, ja, het zegt bij helemaal niks uh, Rob. Maar de Wolf, Jungle By Night, Naz en Bertolf. Die komen daar optreden. En uh, hoe doen ze dat eigenlijk? Oh, dat zijn gewoon DJ's, denk ik, die met vaniel draaien... of zo, is dat een aparte Dat neem ik, ik aan, neem ja. ik aan. Ja, ja, ja. ja in ieder geval, Vinyl Liefhebbers uit binnen- en buitenland... kunnen in september terecht op de eerste meerdaagse... dus het is uniek, het eerste meerdaagse vinylfestival ter wereld. Ja, en daarom brengen we dit bericht ook nu al. Tijdens het driedaagse vinylcultuurprogramma... komen alle aspecten van het zwarte goud aan bod. De Haarlemse muziekpodia patronaat en veel vervullen een centrale rol... tijdens het festival. Het programma omvat naast muziek- en kunstprogramma en een conferentie zelfs, een grote platenbeurs in de openlucht... in samenwerking met Europa, Europa's grootste organisatie, Record Planet. En daar kunnen dus de bezoekers oude en nieuwe pareltjes vinden. Nou, ik denk dat ik die zaterdag... 30, uh, september. Even september uh, van de radio. Nou, ik denk dat ik het alleen moet doen, want dan, uh, dan zit jij in Haarlem oh, uh, ja, ja, ja, ja. naar die platenbeurs. Uh, nou, je weet het nooit, uh, Benno. Daarom, daarom, daarom. Hey, we gaan bijna voor starten uh, daar in uh, Azerbeidzjan De sprintrace, die houden we in de gaten. Ja. En uh, we starten alvast een uh, klein beetje op de radio met uh, deze van uh... Yellow and the Race. We zijn uh, verstart gegaan met de uh, sprintrace, uh, Benno. Maar er gebeurt wel het een en ander, Ja, er was iemand een, uh, een band verloren. Ja, Tsunoda, teamgenoot uh, okay. van uh, Nick de Vries. Uh, met uh, de Alfa die, uh, de band verloren. Dus, het uh, was wel een korte gezicht uh, in zo'n rollende band. Uh, met allemaal raceautootjes eromheen. Uh. Ja, Verstappen rijdt uh, op de vierde plek. Dus hij heeft uh, oh, de band die, die, die uh, nog steeds op de baan. Dus, uh, dus uh, denk, is een jelle vlak. Ja, ja geen ja. vlag. Gele vlag. Dus, uh, en er ligt nog een andere rotzooi op de baan. Ja, de start die was een... Uh, dat ging eigenlijk wel goed. Hier en daar een touché. een wieltjes tegen elkaar. En onze Chinese vriend, uh, die uh, verloor dus een complete band. Uh, de, dus die... even kijken hoe het gebeurde. Ja, we kijken even terug. Dat hij uh, misschien even de muur heeft geraakt. En nee, dat hebben ze niet kunnen pakken. Oh, wacht even. Hij had uh, een lekker band. En de band die rolde er gewoon vanaf. En met een vonkenregen rijdt hij terug naar de pitstraat. Even een nieuw bandje halen, kan niet uitschelen. Zeker, nou ja, ja, tijdens de sprintrace heb je weinig kans dan uh, natuurlijk. Ja, en ze moeten wel opschieten, want uh, ze hebben hun uren de tijd om te racen. Max 100 kilometer, maar ja, als de snelheid er steeds uitgaat, dan worden de afstanden natuurlijk ook steeds kleiner. Dus uh, wie stelt ze trouwens deze plaat? Ik vind het wel heel lekker. Ja, he? ja. Ja. Nee, het gaat goed, toch? Zo? Ja, het gaat heel goed. Nou, uh, mooi. Uh, nou ja, even kijken wat gebeurt. Tsunoda inderdaad in de pitlane uh, op dit moment. Maar gaat hij opgeven? Dat is natuurlijk. Of krijgt hij gewoon een ander wiel en graad? Het ligt eraan of er schade is. Gaan ze even bekijken. Ja. En dan gaat de band erop. En dan zullen we zo meteen zien of Tsunoda weer uh, de pitstraat gaat uh, verlaten. Het lijkt er wel Of dat het uh, einde oefening is. Uh... Het lijkt wel. Nou op. ja, het ziet, ziet er niet echt uh, al te best uit. Ook aan de voorkant uh, moet er een, een, een nieuwe neus op. Ja, inderdaad. En kijken of je daarmee uh, weer het uh, circuit op uh, kan. We houden het uh, in de gaten, Benno. Ja, we houden het in de gaten. Zeker. Heb nieuw... je verder uh, nog uh, ander nieuws? Ja, even, evenementen verder? even een heel... Uh, ja, we krijgen een leuke evenement. Dat is ook voor even in de agenda te zetten. Uh, 7 mei, nou, dat is alweer snel. Dat is een... Uh, uh, even kijken, een zee-evenement in samenwerking met het Juttersmuseum. En die Juttersmuseum die gaat dan samenwerken met het IVN Kennenbeland. Uh, kom genieten en uitwaaien aan zee tijdens het zee-evenement bij het Juttersmuseum. We bieden voor jong en oud excursies, uitleg over zee- en strandvondsen, de knutseltafel is er, vissen met een kor, dat zal wel een... Uh... Uh, het zal voor organale zijn, denk ik. Hè? Ik de, heb de, geen idee. Die, oh, ja, ja, ja. Vissen met een koor. Wie woont er nou in Zandvoort? Ja. De, nou ja, maakt niet uit. Uh, dus uh, een tentoonstelling is er en een puzzel toch. Dus voor jong en oud valt het uh, wat te doen. Vissen met een koor of, en of een do-do-net afhankelijk van het weer. Plaats op het strand bij het Museum, Strandweg 2 te Zandvoort, voor mensen voor buiten Zandvoort. De aanvang begint om 12 uur middags, duurt tot 4 uur middags... en aanmelden is vooraf niet nodig. Dan nog een evenementje, ook van IVN Kennemerland, ook dicht bij huis. Dat zijn de nachtengalen, maar dus niet mal in de Kennemerduinen, maar aan het visserspad. En dan schrijven ze vissers met CH, wat leuk hè. Dat is wel echt op de oude manier. Dat gebeurt op woensdag 10 mei. En dan op deze dag organiseert een, uh, IVN Zuid-Kennemerland een fietsexcursie met nachtegalenzang langs het visserspad in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De duinen van Zuid-Kennemerland staan bekend om een groot aantal nachtegalen. Vooral morgens en s avonds zijn ze goed te horen. Van begin april tot half juli kun je de zang tot in verre omtrek horen. Deelnemers aan deze excursies hebben 100% kans om een nachtegaal te horen en misschien ook wel te zien. Nou, dat, dat zijn mooie garanties. Ja, dat vind ik heel mooi. En dan grappig. hoop ik voor de organisatie dat het ook wel lukt, hè, ja. natuurlijk. Het uh, vertrek is om 7 uur s'avonds op de parkeerplaats van Kraantje Lek, Duinlustweg uh, 22 in Overveen. Kijkertje meenemen... En uh, reserveren of aanmelden via np-suitenland.nl. Nou, we gaan naar de sprintrace. De safety car uh, is inmiddels uh, op de baan. Ja. En dat betekent ook mogelijkheid voor uh, de coureurs om uh, even naar binnen te gaan en uh, een uh, nieuw bandje te halen en dergelijke. Uh, ja, even precies. kijken of uh, daar uh, wat uh, van uh, te zien is. Zien op dit moment Leclerc op de eerste plek, Perez op P2. Russel, heel knap op uh, P3 en uh, Max op P4. En uh, waar vinden we de Vries? Momenteel op de 17e plek. Ja. De safety car op de baan, we houden het voor je in de gaten. 30 jaar oud, deze platen van de uh, President. You're, you're gonna like it. We gaan uh, van uh, ja, de race die we uiteraard uh, voor je volgen gaan weer naar voetbal. Want uh, hoe is het uh, daar uh, bij Jong Holland, uh, Jan? Uh, het is heerlijk zonnetje. Het is uh, een licht windje. Kijk, heerlijk weer. Ja, ja. maar uh, je wil ook nog weten hoe het met voetbal is. Nou ja, ja graag. Ja. graag. <laughs> we stonden in, je had het nog niet opgehangen net... We stonden in twee minuten 2 minuten 2-0 achter en vlak daarna werd hetzelfde 3-0. Mm. Een periode dat we aardig weggespeeld hebben. Maar hebben we ook wat uh, terug uh, kunnen doen of uh, is het 3-0 op dit moment? Het is, het is gewoon 3-0 voor, uh, voor jongeren. Jeetje. Uh, we hebben enkele, enkele mogelijkheden, mogelijk, hele kleine mogelijkheden gehad. Dat eigenlijk geen naam mag hebben, maar ja. En hoe uh, doen uh, de, de, de, de nieuwelingen in het, uh, in het veld? De vervangers? Uh, uh, het zijn leuke voetballers, maar gewoon nog even te licht zijn. Ja. Dat, zie je, dat zie je ook wel, ze zijn wat onwennig. En, en in deze persoon werd er steeds invallen. Dat is natuurlijk uh, niet echt leuk. Er zitten nog twee jonge jongens op de bank. Ja, we waren er eigenlijk al bang voor natuurlijk. Hè. Jong Holland ja. uh, altijd... Uh, ja, altijd lastig ja. om uh, daar tegen te spelen. En dat blijkt uh, vandaag ook maar weer met een uh, 3-0. Ja, en uh, het tweede speelt tegen Ajax. Dus uh, er waren weinig spelers die, uh, die zin hadden om er het eerste mee te gaan. Ja. Dus als je bij Ajax speelt, is het natuurlijk wel leuk. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Dus nou ja, we zijn uh, bijna aan het einde van uh, de eerste helft. Dus zometeen even in de rust. Uh, heeft, heeft... Ik, ik, ik, ik, ik zat net even te kijken. Het was een mooie avond van Naikselberg. Maar hij het, ja. het, het is Maar heeft gewoon nog steeds op. Heeft uh, Ted uh, nog uh, mogelijkheden om uh, te, uh, iets uh, te wisselen of iets dergelijks? Nee, er zitten twee jeugdspelers op de bank. Ja. Het zijn ook wel leuke voetballers, maar ja. Ze zijn ook, ook heel licht die jongens natuurlijk. Dus zometeen uh, bij de helft gewoon uh, hetzelfde team weer, verwacht jij? Ik verwacht het wel. Oké. Okay. Nou, ja, geen goed nieuws dus. Nee, absoluut niet. En dan zie je in de Naartseberg ook nog een beetje trekken... met uh, wat ik begrepen heb. Een beetje was van solies. Ja. Nee, het is allemaal geen uh, leuk nieuws. Nee. Niet anders. Nou ja, we gaan hem wel uh, volgen de tweede helft... en dan komen we straks uh, voorbij terug. Fijne rust daarin, uh, Alkmaar. Dankjewel Jan van der Leden. De sprintrace, uh, inmiddels weer uh, verder gegaan. Leclerc op P1, Perez op P2... Verstappen P3 en uh, ja, dat is mooi, Wat hij heeft Russel ingehaald. En Russel op P4, zes ronden van de 17 gast. De les mooie dag van de jongenskie. misschien, met de winden wel een donkere snoort Die de deur, dan weet het wie. Maar het op, dan en slim. Maar dat als Nou, Benno, we hem even speciaal voor Albert-Jan, hè? Kan ja, je alvast een klein beetje wennen daar uh, aan, de, aan het uh, Drenten, zeg maar. Uh, heerlijke muziek van uh, Skik en uh, op fietsen. Of, oh, op fietsen. Op oh, nee. fietsen, ja. ja, ja, ja op ja, ja. de fiets. We hadden het net over autosport en natuurlijk uh, over Formule 1. En ook dit jaar kent uh, Zandvoort weer een historic Grand Prix en die... Uh, Komt in uh, juni komt die terug uh, vanaf uh, 14 tot en met. Uh, even, even uit mijn hoofd, dat is drie dagen. Uh, dus even kijken. 15-16. Ja, ja, ja, ja. ja uh, uh, juni. Dan uh, zijn, is de Grand Prix. En dan hebben we de klassieke Formule 1 tot Formule 3 auto's uit de jaren 80 tot de LMP en de GT-wagens uit de Zero's. En ook deze editie belooft weer een spektakel te worden... met meer entertainment dan ooit tevoren. Dus uh, het is niet alleen autosport, het is ook muziek, barbecues... En, uh, en wat al niet meer. Je kan in ieder geval de tickets al kopen... en dat ga je even naar uh, ook weer uh, naar de evenementen en daar vind je een knopje om tickets te bestellen... En uh, dat is natuurlijk dus hartstikke leuk. Altijd een prachtig evenement, die historische racewagens. Zeker. En ook een uh, jubileum uh, wat eraan gaat komen. Ja, in ieder geval, dat zegt de, de organisatie Historic Grand Prix. Dat het in ieder geval het 75 ste jaar is dat er uh, Grand Prix worden gereden. Ja, in 1948. Op, ja. Uh, voor het eerst op het uh, circuit. Ja, daar... Daarvoor trouwens uh, gewoon op het straat. Onder meer van Lennepweg, Vondolaan en dergelijke. Ja. En dat Vanaf was dus... 1939 was dat. Precies. En dat is dus 84 jaar geleden. Zeker, dat bedoelen mm, we. Ja. Nou, we gaan uh, weer uh, wat uh, vinyl uh, draaien, Benno. Wat okay. dacht je van uh, deze, van uh, Pat Benatar. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Lekker kraken. En dan uh, goede muziek horen op de radio. Love is the battlefield. te horen aan deze platen is je heel vaak gedraaid, Benno. Ja, inderdaad. Beginperiode van de, de Zandvoortse Radio 1990 hebben we het dan over. was ook een absolute hit. Ja, toen de tijd en daarvoor ook al, hè, trouwens. Ja, hij ja, is ja. al veel ouder. Ja. Pet Benatar in uh, Love is a Battlefield. Klein updateje. Brandweer zandvoort uh, en Kazerne Centrum heeft een kleine uitdruk gehad. namens een klein brandje buiten bij Dirk van den Broek. En ze gingen zonder spoed daar naartoe om het brandje te blussen. Oké, okay, dankjewel zo dadelijk Marco Temes. Ja, Met een uh, stuk uh, pro En uh, dat staat helemaal in het teken van uh, lente. Toch, Marco? Ja. Oké, okay, dat horen we dadelijk in het uh, volgende uur. Tot zo, dan zijn we er weer. En hier is uh, Miley Cyrus als uh, laatste voor de uh, vier uur. We were good. We were cold. Kind of dream that can't be so. We were right. Till we weren't built a home.